Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Iraanse ambassadeur in Nederland op het matje geroepen. Berendsen doet dat vanwege de aanvallen van Iran op andere landen in het Midden-Oosten. Iran vuurde na de aanvallen van de VS en Israël als vergelding meerdere raketten af op landen in de regio. Bijvoorbeeld op Qatar, Kuwait en Saoedi-Arabië.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 Een groep oud-medewerkers van de jeugdzorg in Lelystad slaat alarm over misstanden binnen de organisatie. Ze spreken van een cultuur van angst, intimidatie en machtsmisbruik door directeur Tanja Boeien. Vanwege de meldingen loopt er een integriteitsonderzoek. Deze verslaggever van Omroep Flevoland sprak ook met oud-medewerkers van jeugd Lelystad. Uit hun verhalen blijkt dat er een cultuur is ontstaan waarbij niemand de directeur meer durft tegen te spreken. Dit leidt steeds meer tot grensoverschrijdende situaties... De directeur liet zich bijvoorbeeld masseren door medewerkers. Zij kregen dan een potje tijgerbalsem in hun handen gedrukt en durfde geen nee te zeggen. De directeur is eerder deze week op non-actief gesteld na klachten. De NS heeft vandaag een grote controle gehouden op zwart rijden. Alle reizigers die met de trein langs station Voorburg kwamen werden daar gecontroleerd door tientallen conducteurs. Wie geen kaartje had moest uitstappen en een boete betalen van 70 euro plus de ritprijs.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 Die car wil trekken en wij hebben, geloof ik, tickets zelfs voor volgende week. Ja, wij gaan volgende week zitten wij in Tivoli rond deze tijd. Ik hoop dat hij ons niet teleurstelt, Graham Golden. Want ik zat in Carré ergens ook midden jaren zeventig en ik heb dus toen ook die originele formatie gezien. Alle vier? Oké. het was fantastisch. Ja. Het was echt of je in de opnamestudio stond. Ja. Zo goed had die mannen dat geluid gearrangeerd.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 Dat was toch een heel ander soort uh, muzikaal vaartje waar ze uittapten, die twee. Ja, yeah, ja. Yeah. Dan G Graham Goldman en, uh, ik zou, uh, en uh, Kevin. Nee, Eric Stewart, sorry. Ja. Yeah. Dat waren de. De twee belangrijkste. Dat zin. waren ja, echt ja, die uh, laatste yeah. twee, de, de, de poppy mannen. Maar yeah. Connie Cream, die, die konden ook nog wel een hele bijzondere. Yeah. Wat, wat, uh, ja. Wat, wat, wat andere stijlinvloeden inbrengen. Okay. Dat, dat maakte het wel spannend. Dus door die combinatie zijn ze ook wel groot geworden. Of konden ze andere, mooiere muziek maken of zo? Even. Ja. ja, het is... Ja. Uh, het, het, het, je, hebt, je hebt bij heel veel groepen als je tot muziek mm -hmm. beperkt. En je hebt natuurlijk, uh, neem een groep als Chicago. Ja. Dat was een soort jazzachtige, zeer politiek uh, gestuurde band. Uh, met hele spannende muziek. Maar je had ook Zeker. een softpopkant. Ja.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 A silly face I'm gone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 How dare you, de hoes, album? Yeah. Oh, nee, daar zie je dus een, uh, zeg maar een soort Amerikaanse soap... van een, uh, ken ik een, een, een, een, een, een man die uh, in goede doel is... die zijn vrouw heeft bedrogen. Daar yeah. Verzin ik erbij, maar dat zou wel heel goed het geval kunnen zijn. En die vrouw die, met, uh, die is erachter gekomen... en die is dan halfwege de ochtend... al wel de eerste sigaret en de eerste sherry belt ze aan man...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 En uh, how dare you, hè? wat heb je me nu geflikt? Ja. En die man die zit op zijn werk in een mooi uh, krijtstrip pak. Die denkt van, oh jezus, ik wil niet nu door mijn vrouw lastiggevallen worden. <coughs> Prachtige hoes. Waar, uh, en trouwens, er is, is ook een nummer op die plaat, wat een beetje daar refereert. How dare hè? you, ja zeker. Ja. Ja. En dat is, oh, ja, dat is Tensie zie je uh, ten voeten uit. Ja. Die kunnen dat heel goed uh, oproepen, dat soort beelden.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 Ja, want hij probeert dan toch op een andere manier uh, dat aan te geven inderdaad. Yeah. I'm not love of zo, so, ja. Yeah. Nou, dat is dan misschien uh, het vernuft van Tensici. Dat ze een song maken die werkelijk fantastisch is. of je in het paradijs bent uh, en de verliefdheid je naar het hoofd in is gestegen. Ja. Maar hij zingt.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 say Het nummer dat we net hoorden... Het up, van, ja, is ja. van de LP How Dare You... uit 1975, ja. Nou, als je nou zou moeten raden... je kent het TCC een beetje... en je ja. zou niet weten... door welk duo dit nummer is geschreven. Godley and Cream <laughs> of Goldman Stewart... Ik, ik weet meer dat Cynici inderdaad, die golden Cream, ja. Ja, dan ja, dan dan ja. zou ik iets ja. van golden Cream. Overigens, Pim, moeten we ook nog zeggen, er zijn ook wat kruisbestuivingen. Dat soms een van het duo, van het ene duo. Okay. En soms geven we het eentje van het andere duo. Je ja. hebt ook weer een heel, soort, een heel bijzonder soort zong ja. op. Ik, ik Bentenstien moet je daar echt op letten. Maar ja, How Dare You? Prachtig dat piano-intro. Ja, zeker. Zo ontzettend mooi. En. Uh,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 Change of theme. Street alligators. Big anglophile, file. We'll navigate us through a change of style. I came, I saw. What manner of beast is this? New York, you talk a little bit like center. I scream, I shout. New York, is throwing its weight around. Tall, walk straight, spit the world right in the eye. The stronger the wood, the straighter the arrow. Devoted collectors of paraphernalia, I'm walking the rock. Battered a bitch for the ultimate kitsch of a crucifix squat. Two miniature is running away. I'm here every hour, I'm banging back. the nails. Oh, I've, I've got, got to have a Christ. Christ, I've, I've got, got to, to be the first one out. Ik denk dat uh, Ten uh, toen ze net uh, begonnen... was het een heel nieuw geluid. Dat, dat was iedereen het wel over eens. Ja? In 2, 2, 3 Er was heel veel afwisseling binnen één song vaak. Uh, of in ieder geval binnen de songs... Da daarnaast binnen de, de, de variëteit van songs op één album. Dat was natuurlijk een kwaliteit van hun. Ik vond het, ik vond het een beetje nadeel dat de productie soms te helder was... Te helder. Okay. Te helder. Het was ja. allemaal te... En, en de stemmen zijn natuurlijk... Ze konden alle vier zingen. Ja. Maar sommige stemmen waren wat hoog en daardoor wat uh, ja, te dun. Met name die van Lol Cream. Lol Cream zingt ook op een gegeven moment in het nummer Dolla... met zo'n falsetto stem. Oh yeah. ja. Do, oh, nou, maar ook Stewart ja, heeft, heeft een vrij dunne stem. En die andere ja. mannen... Ik vind dat uh, Lo, uh, Kevin Goldie heeft echt een wat zware basstem... Mm -hmm.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 Kwamen ze ook niet verder en moesten, moesten ze gewoon iets wegleggen, een paar maanden. Ja. Nog een keer proberen we dan, terug, nee, ja. we leggen het toch ja. weer weg. En op een gegeven moment ja. lukte het dan wel uiteindelijk. Ja, het, uh, het nummer in I'm Not a Love is ook zo'n nummer. Op een gegeven moment, want het werd eigenlijk uh, ingebracht door uh, uh, Stuart, of Cultman. De rest van de band vond het niks. Maar op een gegeven moment ging een technicus die bleef dat zingen of zo. En toen hebben ze gedacht, hey het slaat blijkbaar toch aan. En toen hebben ze het teruggehaald en toen hebben ze het op de plaat gezet.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 toen hebben ze zeg maar... hun eerste debuut-LP... het uh, heette geloof ik gewoon 10CC... met ook ja. Dan ja, ja. hebben ze die falsetto stemmetjes... Een beetje dat, ja, wat ik dan in mijn eigen woorden... dat kinderachtig een beetje achter zich gelaten. Ja. En ik vond Sheet Music al een veel beter album. Ja. En dan zie je ook bijvoorbeeld... de Zuid-Amerikaanse ritmes. De meer tempo's. En dat vind ik dat hotel zo leuk. En dat wat mij in hotel opviel... behalve dat het een ontzettend leuk en swingend nummer is... dat ze zingen They Never Ever Let You Go... Nee, moet je dat okay. ergens aan denken? Nee, nee. De Eagles, ja, Hotel California. Ja, ja. ja. <laughs> Ze waren een ja, tijd dat. ver vooruit, die TC. <laughs> er zit in een hotel ja. en je kunt er niet uit. Ja, nee. dat moet je dus bij zie zijn, die hebben dat bedacht. Oké. Okay. Dus Hotel van Sheet Music uit 1974 alweer, ja. Een mooi nummer, dat hotel. En dan komen we weer, ja, ik heb ook een ander nummer uitgezocht, dat is A Mandy Fly Me, van, ook weer van How Dare You, uit 1965. En wat is Mandy dan? Is dat een stewardess? Of is dat dan... Het is een stewardess, ja. Eigenlijk, het nummer is gemaakt, eigenlijk, omdat die gegeven moment kwam die een prachtige poster tegen, waarop een prachtige stewardess je uitnodigde om in het vliegtuig te stappen.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 een mooi nummer, hè? Ik vind uh, wat je zegt, je een van de betere uh, albums eigenlijk van 10CC. Ja. Een van de mooiste, ja. ja. Dus ze zijn ook op een, als je het hebt over de originele formatie, op een hoogtepunt gestopt. Want dat was de laatste. Ja, dat was de laatste met de tweeën. Dat is de twee, twee, ja, dus eigenlijk de Abbey Road van 10CC. <laughs> <laughs> het is ook de meest ook uh, qua geluid, vind ik. Ja, ik, vind ik ook in misschien een ja. heel ver gezochte vergelijking, maar ergens gaat hij wel op. Ja.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 Ja, omdat het natuurlijk uh, een een een, een dat thema wat heel vaak terugkomt, een oude rock'n'roll stars die die eigenlijk niet door hebben, wat een tijd al lang geweest is. Voorbij ja. Wij, wij zitten volgende wij zitten volgende week een Tivoli, in en er staat dus wel op het podium als in de zaal zijn mannen die kunnen zichzelf dat afvragen, maar oké, okay, de show must go on. Maar het is ook een beetje uh,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 The end of my hopes, the end of all my dreams How could they know, a the palace there had been Behind the door, where my love reign a queen No milk to no it wasn't always so The company was gay, we turn night into day.